Erman Vriend met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar fraude bij woningcorporatie Vestia. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad. Het onderzoek gaat volgens de krant over persoonlijke verrijking door de top van Vestia. Onder meer door oud-topman Erik Staal.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 In Aarle ontsnapten gisteren twee gevaarlijke gevangenen na de avondwandeling. Ze vielen twee bewakers aan met scheermesjes die daarbij zwaar gewond raakten. De gevangenen zijn nog voortvluchtig. Een paar dagen geleden raakten vier bewakers licht gewond bij een mislukte ontsnapping uit de gevangenis van Anden. Geert Wilders is welkom in Turkije, dat heeft de Turkse president Gül gezegd voorafgaand aan zijn staatsbezoek aan Nederland volgende week. Als Wilders naar Turkije komt, kan hij volgens het Turkse staatshoofd zelf de werkelijkheid in Turkije zien. Wat Wilders betreft is de Turkse president niet welkom in Nederland. Gül komt om 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije te vieren. De Spaanse koning Juan Carlos heeft zijn heup gebroken. Hij kwam ten val tijdens een privéreis in Botswana waar hij was om op olifanten te jagen. De 74-jarige koning heeft zijn rechterheup op drie plaatsen gebroken. De afgelopen nacht heeft Juan Carlos in een Madrileens ziekenhuis een kunstheup gekregen. De koning zal 45 dagen niet kunnen werken. Het weer aan de kust blijft het zonnig en het binnenland neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan het af en toe regenen. Het wordt ongeveer 10 graden aan zee en 13 graden in het oosten. Dit, was het... dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan fiets door wegwerkzaamheden op de A2 bij Utrecht richting Amsterdam. Tussen Knopert Oude Rijn en Utrecht Lage Weide 3 kilometer op de parallelbaan. De hoofdrijbaan is dit weekend dicht. Op de A12 daarna richting Utrecht wordt dit weekend ook gewerkt. Tussen Zevenhuizen en Reewijk staat 4 kilometer.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 CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 en op zaterdag tussen 1 en 2 in de herhaling. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee terug op reis in de tijd. de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Het weet je nog wel oudje. Dat was een opname 1928 alweer. Dit uur onder andere muziek. Heel veel muziek uit de jaren 50. Onder andere van Terry en Henk Scholten. Harry Christiani. Black and White. Maar nu eerst de Butterflies met Dixieland.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 Een daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en nee. Hoe komt u op die idee? U bent beslist, best, maar na verloop van nog geen jaar Kussen wil Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant Ik vroeg of jij Me kussen Daar bij de waterkant Daar bij de waterkant water Je kreeg een kleurtje En zin in Hoe komt u op die idee? U bent beslist Aan buisje See ya.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 Zoveel, ja, zoveel van je hand. <totstuk> CFM Zandvoort. Je hoort de muziek van Terry en Henk Scholten... met Kom, Lieve Kleine Mijn. Ik hoor u, en die Christiani, met Greetje uit de polder. En daarvoor Black and White, met daar bij de waterkant. En als opening begonnen we met de Butterflies met Dixieland. TFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort, een reisje. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met nu onderweg muziek van je, onder andere Helentje van Capelle, Met het tuintje. Ook Max van Praag komt voorbij. Met grootvaders klok. En nu eerst de Ramblers met over 25 jaar. Thank you.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 De blijde voorstelling kwam werkelijk uit. Zij werden de zilveren bruid om en bruid. De man gaf zijn bruidje een klinkende zoen. En zij precies als toen. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben we. Komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het gehal een paar overvevend weer. Feest bij elkaar als we gehouden pa. Over vijfentwintig jaar. Over vijfentwintig jaar. Mijn grootvaders klok was een deftige klok.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 En ze tikte maar altijd door. Tikertak, iker tak altijd maar dag en nacht. Ik er tak, tik tak maar bees. Toen was het met haar gedaan. Toen... Mokum is de stad waarmee. Mokum stemmo altijd blij. Het blijft voor mij de finste stad, wat heb ik daar een pet gehad. Mokum is de stad voor mij. Clipper op de keizer kraakt. liep op de kraakt. Ik vond zo je volwassen, maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is de stap voor me. Stomter, smeedex op de mant. Dat is mogen druk stappen. Van kom je beide oversteek, neem dan maar brood mee voor één week. Mogen. Is this that for me? <laughs> Clip it, like the plane for me. Toon's act, it couldn't not party To us of a revolution Quammer, to us the health of and the tram Oh come, is this that for me? They pair over in the hurdle They won up My Mr. Black and Mr. Brown They miss and in London Town Welcome, Blythe, do that by me Uit lang vervlogen tijden. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En vandaag. Velo muziek uit de jaren 50. Af en toe een plaat het de jaren 40. En ook uh, heb ik een paar verdwalen uit de jaren 70 meegenomen. En trouwens ook nog een verzoekplaat uit um, begin jaren 80 als uitzondering. U hoort de muziek van Edmond Ross met Mokum is de stad voor mij. Daarvoor Helene van Capella met Het Tuintje. En daarvoor Max van Praag met Grootvaders Klok. En aan het begin van dit blokje hoort u de Ramblers met over 25 jaar. Zometeen hoort u muziek van Zwarte Riek. Ook muziek van de Foraios. En zometeen als eerste Doris met zulke rozen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 Met zulke rozen als op jouw wangen Zou ik mijn kamer willen behangen Dat gaf wat kleurig en wat fleurig aan mijn leven Voor zo'n patroon zou ik mijn weekloon willen geven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 Morgen, zie je vanmiddag, zie je avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, ik wil op s'avonds bij je zijn. Dan waren alle dagen vol vreugde en zonneschijn. De vogels zouden zingen en iedereen was blij en alle mooie dingen.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 Zie alles een keer of drie. Drie. drie, maar ik ga veel te veel voorbij. Muziek wil de hele, hele ik wil hele middag, wil ik s'avonds bij je zijn? Dan.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 Zijn de modineters, de modineters. Wij zijn de meisjes van het Confectie de Modinetters, de Modinetters. Wij zijn de meisjes van het Confectie Atelier, wij doen steeds aan de mode mee. Wie in haar jonge jaren dit goed heeft geleerd, kan heel veel geld besparen, ook als zij emigreert.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 nog, wil hij het beleven, in storm en regen, daar op die weide zien. Dan kan hij rustig de grote reis aanvaarden, en zet voor het laatste koers naar het oord van rust en vrede.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 Laatste maal nog, wil hij het beleven in storm en regen? Daar op die wijde zien, dan kan hij rustig. ...nog steeds naar Zandvoort, uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En week neem ik u mee op reis terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Nu juist hoor je muziek van Eric Christiani... ...met een oude zeeman. Daarvoor zwarte riep... Morionettes, ook komen de voorbij met Ik zie je elke morgen aan het begin van dit blokje. Torres met het mooie nummer met zulke rozen. CfM Zandvoort, ik heb nog een hoop mooie muziek voor daar staan, Onder andere Imca Marina, Ben Kramer. Maar eerst hier, de Spelbrekers met een 1 98 meter 98 lang. Wordt het nu hier op CfM Zandvoort. <middels> Eerst ontmoeten en jij me uit de hoogte groeten Werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang Want behalve zomers groeten ben jij van hoofd tot aan je voeten Ook nog 1 meter 98 lang En dat vind ik wel bezwaarlijk Want ieder een onbewaarlijk Geef jou een arm, dan lijkt het wel of ik hang aan alles ben je toch, ik vind jou wel lief Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang Toen jij laatst als een sportieve val In het open zwemmen zwemmenbal En je van de planken zeedag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 Gezien, want toen vloog Pardoes een vliegmachine in je hart En daarvoor was ik al bang De piloot krijgt hier de schuld van, Want het ligt toch heus alleen maar aan jou 1 meter 98 lang Twee jaar zijn we nu alweer getrouwd Wat de mensen zeggen, maak me koud Ga iets kopen waar ik zo naar verlang is een deen, die kantje klein, maar het moet beslist. Uitschrijver zijn tot 1 meter 98. 1 meter 98, 1 meter 98, 1 meter 98. 1 meter 98 lang.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 Van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 We horen 1972 muziek van Im Marina Met Viva en Spanje Ook hoor u Ben Kramer 1971 met The Clown Daarvoor de spelbrekers met 1 meter 98 lang En zoals altijd en alle leuke dingen Komt dan ook weer een einde Dit was Zandvoort uit Zandvoort Als u het nog een keer wilt horen dit programma Als u het gemist heeft Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 Herhalen we dit programma nogmaals En ik ben er volgende week dinsdag weer van 11 tot 12, hier op CFM Zandvoort, met Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zovert. ik heb nog een paar platen te gaan voor u. Onder andere, Ronnie Tober en uh, Gonnie Baars met het liedjes uit het land. Nee, Ronnie Tober en Gonnie Baars met liedjes het land in. Dat is een mooie medley. Als er nog tijd over is Adelle Bloemendaal. Maar nu is een plaat van Willy en Wilke Alberti. Met niemand laat zijn eigen kind alleen. En die je niet uit de jaren zeventig. Hij is uh, begin jaren tachtig. Ik meen 1983. En speciaal voor een vaste luisteraar van dit programma. Mijn eigen moeder. Misschien tot een andere keer. En anders zeg ik tot ziens. Yeah!